We gaan over naar het woord van God. En ik heb een woord dat ik met jullie wil delen. Ik ga proberen zo snel mogelijk te zijn. Want de aanbidding was geweldig. De aanbidding was mooi. Geweldige team. Applaus voor deze geweldige team. Mensen. Ze zijn geweldig. Ze spelen geweldig. Ze zingen geweldig. Ze geven vanuit hun hart. En God is bezig. Ik wil met jullie lezen vandaag in Exodus, Exodus 3, vers 1 tot en met 14. We gaan lezen in Exodus 3, vers 1 tot en met 14. En ik geloof dat God met ons wil spreken vandaag vanuit een specifiek, um, een specifiek oogpunt, dat hij met ons wil spreken vandaag... Ik geloof dat hij met ons wil praten. Ik geloof dat hij met specifieke mensen wil praten vandaag hier, die hier aanwezig zijn. U um, kunt plaatsnemen, we gaan een heleboel lezen, dus jullie kunnen gerust plaatsnemen. Anders worden jullie moe. <laughs> um, voordat we dit gaan lezen, we zijn in Exodus. Exodus, wie weet over wie of welke persoon het gaat? Juist, het gaat over Mozes en het vol van Israël. Het gaat over Mozes en het volk van Israël. Het volk van Israël is nu hier al 400 jaar in Egypte. Ze waren vertrokken uit Canaan, De familie van Jacob waren allemaal vertrokken naar Egypte. Ze zijn daar gebleven. Ze zijn vermenigvuldigd. De, de, de, de twaalf stammen, iedereen. Ze zijn allemaal vermenigvuldigd. Het is nu een hele grote volk geworden in Egypte. Zo groot zelfs dat Farao... Farao was toen de tijd de grootste man, de meest, beïnvloed, de meest machtigste man daar die er bestond. En de Farao en, en, en de Egyptische overheid, als het ware, begon bang te worden voor het volk dat zich zo snel en zo groot aan het vermenigvuldigen was. Dat hij besloot hun um, te, te gaan gebruiken als slaven. Het is wel grappig dat... Dat hoe ze, hoe dit, is, dit plaats heeft gevonden. Dat een grote volk, een sterk volk heeft toegelaten. Dat ze zichzelf als slaven zouden gaan behandelen. En we zijn hier, waar we gaan lezen. We zijn hier 400 jaar later. Nadat Jacob vertrokken is uit Canaan. En we zijn hier in Egypte. Mozes. Mozes was een aparte persoon. Mozes was een heel apart persoon, een heel ongewone persoon dat we zien in de Bijbel. De Joden kijken heel erg op naar Mozes, ze zagen Mozes als een van de, hun grootste voorbeelden. We zien ook Mozes terugkomen bij wanneer Jezus uh, verheerlijk wordt daar op de berg. Zien we zien daar Mozes, we zien Elia en we zien Jezus daar. En Mozes was een groot persoon in het verhaal. ...van het jodendom het verhaal van het christendom van ons. En hij heeft heel veel dingen gedaan. Maar Mozes was dus geboren hier in Egypte. Hij was geboren in Egypte. De farao zag dat er te veel Israëlieten waren. Er waren gewoon te veel. Het was een soort Hitler-achtige persoon. Dat zei van, we willen de joden niet hebben, letterlijk. En hij begon dan um, de kinderen van de Hebreeuwse mensen, van de Israëlieten... begon hij achterna te gaan en te doden. Vooral de mannen. De mannen hij zei, alle mannen die geboren worden... Uh, wil ik, ze, ik wil ze niet zien leven. Ik wil ze niet zien leven. En we zien, Mozes wordt dus geboren in zo'n situatie, in zo'n scène. Komt dan iemand dat, dat we weten. We weten achteraf dat hij een roeping had. Maar toen de tijd wisten ze het nog niet, maar... Ha, iemand wordt dan geboren, Mozes wordt geboren en zijn moeder beschermt hem zolang ze kan, maar daarna kon het niet meer. Ze kon hem niet meer beschermen. Er was te veel druk, te veel menigte, te veel Egyptenaren enzovoort. Dus ze zet um, haar kind in een mand in de rivier de Nijl en hij gaat daar geleid door de water, maar we weten dat hij geleid werd door God. En hij komt terecht, daar zo bij het paleis, van de dochter van de farao. De dochter vindt hem. De dochter zegt, um, ik ga hem Mozes noemen. En ze hebben hem Mozes genoemd. Maar de dochter was niet zwanger, dus de, doch kon, de dochter kon hem geen borstvoeding geven. En toen de zus van Mozes uh, zei tegen de prinses, tegen de, do de dochter van de farao, zei zij tegen hem van, luister, ik ken wel een voetvrouw die voor hem kan zorgen. En toen zei de vrouw, zei is goed, breng hem naar de voetvrouw. En uh, wanneer het klaar is, wanneer hij geen borstvoeding meer nodig heeft, breng hem dan weer terug bij mij. Dus Mozes was, was, was geboren in een plek van druk en oorlog. Zijn toekomst was onzeker. Hij kwam bij het paleis terecht, maar daarna ging hij terug naar zijn eigen moeder. Hij groeit op met zijn moeder. Daarna gaat hij terug naar het paleis en hij groeit verder op in het paleis. Hij groeit verder op in het paleis. Dus nu, heeft hij, nu zien we iemand die veel heeft meegekregen van het Hebreeuwse, van het Israëlitische kant. Heeft hij heel veel meegekregen. En hij groeit op in Egypte, in het paleis van Egypte, van de farao, En hij krijgt heel veel mee van dat ook. Dus we hebben hier een Egyptische Israelitische persoon. Dat, dat ik denk te maken had met een probleem met identiteit, denk ik. Ik kan het jou niet garanderen, maar ik denk het. ik denk, het. waarom denk ik dat? Want op een dag zag hij een Egyptenaar. Een Hebraja slaan, een Israëliet slaan. En de Egyptenaar was de Hebraa aan het slaan en slaan en slaan. En hij kwam en hij sloeg de Egyptenaar en de Egyptenaar ging dood. Hij sloeg de Egyptenaar dood. Dus hij verdedigde de Israëliet, maar hij was opgegroeid als Egyptenaar. Dus hij moest eigenlijk de Egyptenaar verdedigen, maar hij verdedigde eigenlijk de Hebraeuwen. Dus we zien hier een persoon dat een zekere, een zekere mix had in zijn afkomst, in wie hij was als persoon. De volgende dag, of de vol ik weet niet of het de volgende dag was, maar daarna ziet hij twee Hebreeërs, twee um, Hebreeuwse mensen met elkaar vechten en ruzieën. En hij zegt van hé, hey, stop daarmee. Hij zei, wie ben jij? Ga je ons ook doden zoals je die anderen had gedood? En toen dacht ik van, oh, deze mensen hebben gezien dat ik iemand heb gedood. En hij vluchtte weg. Mozes vluchtte weg. En hij ging van Egypte ging hij naar Midian. Een plek heel ver weg van Egypte ging hij naar Midian. En daar. Was hij dan 40 jaar. Hij was daar getrouwd. Hij, had, hij, had daar, hij was daar met zijn uh, schoonvader, Jethro, enzovoorts. En hij was daar en hij had daar een leven opgebouwd, 40 jaar lang. Weet je, 40 jaar is een heel lang. 40 jaar vergeet je alles wat er achter is gebeurd. Hopen we. Na 40 jaar, hopelijk, vergeet je heel veel dingen dat er is gebeurd. Laat je heel veel dingen achter en al die dingen. En Mozes was daar. 40 jaar later. En hij was gerust. En dan gaan we nu de tekst lezen wat we gaan lezen. Exodus 3, 1. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Dus nog een keer. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. Daar verscheen hem de engel des heren als een viervlam midden uit een braamstrijk. Hij keek toe en zie, de braamstrijk stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes niet dacht, laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien... waarom de braamstrijk niet verbrandt? Toen de heren zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstrijk toe. Mozes, Mozes... En hij antwoordde, hier ben ik. Daarop zeide hij, kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop Gij staat, is heilige grond. Dit is een interessante tekst. Kunnen we even terug? Hè? Daarop zei hij, kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilige grond. Dus God zei niet tegen hem, voordat hij binnenkwam, doe je schoenen af. Maar hij was er al. En toen hij er al was, toen zei God tegen hem, doe je schoenen af. En dat is met genade en liefde van God. God accepteert ons en neemt ons aan hoe we zijn, maar hij houdt te veel van ons om ons te laten hoe we zijn. En ook al zijn we daar op het heilige gebied en we zijn gekomen hoe we zijn, maar hij houdt te veel van ons om ons te laten hoe we zijn. En hij zegt tegen hem, doe je schoenen af. Dat is genade. Voort zeide hij, ik ben de God van uw vader. Maar wie is zijn vader? We hebben hier een Egyptische, Hebreeuwse persoon. Ik ben de God van uw vader. Dus voor Mozes nu was het een tijd om te gaan kijken... van, dit is niet de God van de Farao's Of de goden van de Farao's. Dit is een ander soort God. Dit is een echte God. Ik ben de God van uw vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat. Dus hier hebben we Mozes die begrijpt wie deze God is. Dus denk ik, in de tijd dat hij werd opgegroeid daar bij zijn moeder... heeft hij vast wel gehoord over Abraham, over Isaac en over Jacob. Want toen hij dit hoorde, verborg Mozes zijn gelaat... want hij vreesde God te aanschouwen. En de Heeren zeiden... Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk... dat in Egypte, is, in Egypte is en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Dus al die mensen die daar slaven waren. Daarom ben ik nedergedaald. Om hen uit de macht der Egyptenaren te redden... en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land. Een land vloeiende van melk en honing. Dit betekent voorspoed. Dit betekent dat een voorspoedig land... naar de woonplaats van de Canaanieten, Hittiten... Periziten, Shiwiten, Jebusiten, Parasieten. Nee, geen Parasieten. Dat was niet. En nu zie, het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga. Ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God. Dit is een interessant stukje. Maar Mozes zeide tot God, onthoud deze stukje. Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zeide hij, ik ben immers met u. Sorry, dat was God. God zei, toen zeide hij, ik ben immers met u. En dit zou het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Daarop zei de Moos tot God, maar wanneer ik tot de Islieten kom en hen zegt de God uw vader heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hen dan antwoorden? Mozes wist niet wat te zeggen. Zijn theologie was niet zo goed. Hij wist niet precies hoe uit te leggen van wat is dit dat ik heb aanschouwd. Zijn theologie was nog niet perfect en hij was onzeker. En zei van wat moet ik zeggen? Toen zei de toen God tot Mozes, ik ben... Die ik ben. En hij zeide, al dus zult gij tot de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij tot u gezonden. En mijn God spreekt vandaag vader tot ons harte vader. Raak in ieder aan vader. En dat wij vervuld en anders naar buiten kunnen gaan vader. In de naam van Jezus. Amen. Vandaag wil ik het hebben over een, wat is het? Een bovennatuurlijke ontmoeting. Een bovennatuurlijke ontmoeting. We hebben hier Mozes. En hij was bezig. We hebben al een heleboel van hem gehoord. Maar hier was Mozes bezig. Met zijn schapen. Het was een gewone dag voor hem. Het was een dag net als alle andere dagen. En hij was bezig met zijn kudden. Hij was bezig zijn schapen te hoeden. Hij is bezig met zijn alledaagse dingen. En opeens ziet hij iets geweldigs. Opeens ziet hij iets anders, dat anders is dan normaal. Er was niks speciaals aan die dag, er was niks speciaal, er was niks anders, maar God had die dag uitgekozen om tot Mozes te spreken. En Mozes zag een strijk, een braamstrijk dat brandde, maar het verteerde niet het is heel, heel, heel ongewoon. En Mozes is natuurlijk opgegroeid in Egypte. Hij weet dat dat niet klopt. Hij, weet, hij heeft de, de wetenschap van Egypte meegekregen en al die dingen. En hij ziet een braamstrijk dat in brand is, maar niet verteerd wordt. En dit was Gods manier om zijn aandacht te trekken en om met hem te kunnen spreken op een gewone dag. Het was niet een speciale dag, het was niet een aparte dag, er was niks anders aan die dag. Het was gewoon voor Mozes een dag dat hij zijn schapen aan het hoeden was en God besluit in dat gewone iets ongewoons te doen. God besluit in dat natuurlijke, besluit God iets bovennatuurlijks te doen. En ik wil al gelijk tot je zeggen vandaag dat je niet hoeft te wachten voor de dienst. Dat je niet hoeft te wachten voor de preek. Dat je niet hoeft te wachten voor het muziek, het ding. Je hoeft nergens op te wachten, want God kan tot ons spreken in de gewone dingen. De manier waarop God met ons wil spreken is op de gewone dingen. God heeft niet per se een kerkdienst nodig om met jou te spreken. God kan met jou spreken, net als bij Mozes op werk. En daar kan je een ontmoeting hebben met God. Want God wordt niet gelimiteerd naar de grenzen die wij als christenen vaak willen stellen aan God. God is zo'n God dat werkt en spreekt en doet buiten jouw grenzen om. Buiten jouw kaders om. En vaak willen we kaders zetten en grenzen zetten aan God, maar God werkt niet hoe jij wil dat hij werkt. Hij werkt hoe hij wil dat hij werkt en hoe hij is. En in zo'n gewone dag, zo'n natuurlijke, rustige, normale dag, besluit God om te spreken tot, tot Mozes. Ik herinner mij een van de grootste ervaringen dat ik heb gehad met God individueel, als persoon. Een van de grootste ervaringen dat ik heb gehad met God, was niet tijdens een nachtwaking, was niet tijdens een gebedsdienst, was niet tijdens een kerkdienst, was niet tijdens een, een, een, een liedje of wat dan ook. Een van de grootste ervaringen dat ik, dat, ik, dat ik met God heb gehad, was rond vorig jaar ik was nog niet getrouwd, ik had een huis gehuurd al, want we zouden gaan trouwen in februari en Rond precies vorig jaar ongeveer we hadden we al het huis gehuurd... zodat we al een huis hebben voor wanneer we gaan trouwen. En ik was daar in dat huis, in mijn eentje. En ik ging naar het huis en ik ging om daar te bidden. Ik wilde bidden voor het huis. Ik weet niet hoe jullie zijn, maar ik ben een persoon van... Als ik dit huis ga, ik ga bidden. Ik moet God vragen om daar te zijn. Dit huis het wordt een huis van God. Het huis het wordt een huis, speciale huis. Het wordt niet zomaar een huis. Hier gaan we God dienen. Hier gaan er levens veranderd worden. Enzovoort, enzovoort. Dat ging ik allemaal verklaren in het huis. Ik dacht, het was een gewone dag. Dacht ik. Het wordt een gewone dag. Dacht ik. Maar ik was daar. En God, ik kan je niet precies uitleggen. Maar God kwam op zo'n manier tot mij spreken. Dat ik op mijn knieën moest gaan en ik begon te huilen. En hij begon met mij te spreken en ik begon met hem te spreken. En het was zo bovennatuurlijk, zo iets anders dan ik ooit in al mijn jaren in het christendom heb ervaren. En het was onverwachts. En God komt vaak onverwachts in de ongewone, in de normale dingen... Van het leven. God heeft geen kerkdienst nodig. Geen band nodig. Geen microfoon nodig. Hij heeft geen speakers nodig. Hij heeft geen lichten nodig. Hij heeft geen lichtshow nodig. Hij creëert zijn eigen lichtshow. Mozes was daar en hij liep daar en opeens ziet hij een, ziet hij een prachtige lichtshow: een braamstruik dat in brand was, maar niet verteerd werd. En we zijn in deze periode van 21 dagen vasten en bidden, zijn we bezig geweest om een ontmoeting te hebben met God, om te focussen op God, om, om te, te, te God te zoeken en hem achterna te gaan, zodat we een ontmoeting kunnen hebben met God, zodat mensen een ontmoeting kunnen hebben met God, want we weten dat een ontmoeting met God verandering kan brengen in ons leven. We weten dat eenmaal je een ontmoeting krijgt met God, dat er verandering plaats moet vinden in je leven. Het is bijna onmogelijk om een ontmoeting te krijgen van, met God. En het doet je niks. Dat is onmogelijk. Want we weten, een ontmoeting met God is iets dat bovennatuurlijks is. Is iets dat jou verandert van binnen. En daarom hebben we kerk. Daarom nodigen we mensen uit. Daarom proberen we zo goed mogelijk te zingen. Zing Fabio geweldig. Daarom proberen we zo goed mogelijk te preken naar het woord. Want wij zijn slechts instrumenten. Maar God is degene die ontmoet. En wij creëren misschien sferen en ruimtes, zodat mensen een ontmoeting kunnen hebben met God. Want wij kennen en we weten dat er kracht is in de ontmoeting met God. We hebben de verwachting, eenmaal God zich openbaart aan iemand. Eenmaal iemand echt weet wie God is en hij krijgt die openbaring. Weten we dat er een kracht erachter is dat verandering brengt in het leven van zo'n persoon. En wij bijvoorbeeld als kerk, wij, wij doen wat wij kunnen, maar we weten dat God degene is die doet groeien. Wij weten dat God degene is die mensen tot een ontmoeting brengt met zichzelf. Paulus zei, Apollo, uh, de een, hij zei de een, zij, de ander geeft water, maar God is het degene die doet groeien. Wij doen onze kant, wij doen onze dingen en God doet wat hij doet. ...moet doen en wat hij kan doen. En dat is een ontmoeting brengen... ...met zichzelf. God is degene die ontmoet. Wij komen samen als kerk... ...niet omdat het... ...heb ik hier opgeschreven, niet omdat het een sociale club is. Wij komen samen als kerk... ...niet omdat het leuk is... ...maar wij komen samen als kerk... ...om samen te delen... ...om samen een nieuwe ontmoeting... ...te hebben met God... Wij komen samen naar de kerk niet om er zomaar te zijn, niet om zomaar een zondag te zeggen van hey, ik ben christen, ik ben naar de kerk geweest. Nee, wij komen om samen te zijn, samen te delen, samen te zijn met elkaar, elkaar te versterken, elkaar te, te, te, te motiveren en, en al die dingen. Want we komen samen, we willen gesterk worden, we willen vervuld worden, we willen nieuwe kracht ontvangen. Dat is allemaal wat er plaatsvindt op zondag bijvoorbeeld, wanneer we samenkomen, is dat we elkaar versterken. Een predikant, zei, een predikant zei, hij zei, vele mensen gaan niet naar de kerk omdat zij niks doen door de week om gesterkt te worden. Vele mensen gaan zondag niet naar de kerk omdat zij door de week niks doen om weer vervuld te worden. Want eenmaal je echt bezig bent door de week om zielen te spreken, om zielen aan te raken, om met mensen te praten, om dingen te doen. Dan moet je wel zondag komen en zeggen, God, vul mij opnieuw vader, vul mij opnieuw en laat mij nog een week er tegenaan gaan. Ik had een film gekeken met mijn vrouw over een veteraan die in de oorlog, hij was een christen, hij ging naar de oorlog zonder wapen. Hij zei, nee ik ben christen, ik ga zonder wapen. En hij ging als een hospik, als een dokter ging hij mensen helpen die verwond waren. En hij ging naar de oorlog zonder wapen. En hij had een speciale medaille gekregen. Want in één avond, in twaalf uurtjes, heeft hij 75 mensen gered. En wat die meneer zei, wat ik zat te kijken. Die meneer zei, elke keer dat hij iemand weer naar beneden droeg. En opnieuw naar het slagveld ging om iemand te halen. Van die 75 mensen. Elke keer zei hij, en bad hij tot God. Heren, geef mij de kracht voor nog eentje. En dit had mij geraakt. Deze passie die wij eigenlijk ook horen te krijgen voor zielen en voor mensen en voor, voor wat wij doen als christenen, dat heeft mij eigenlijk geraakt van wij horen eigenlijk door de week zo actief te zijn met God en met dingen en met mensen helpen, mensen be, uh, bemoedigen, mensen met, al, met allerlei mensen, verloren zielen, horen wij door de week zo hard bezig te zijn dat we zondag samenkomen en dat we dan zeggen, God geef mij de kracht voor nog een week. Maar velen van ons doen niks. Dus er is geen reden. Vaak dan voor, hun om, voor ons om naar de kerk te komen. Want we doen niks. We hoeven niet. En we, en we komen naar de kerk en we raken emotioneel. Ja, tuurlijk. We raken emotioneel. En we worden geraakt. Maar er komt geen handeling. Dat volgt met de aanraking. Yes? Er is kracht in de ontmoetingen met God. Dat jou voortstuurt om verder te gaan. Te gaan. We zien hier Mozes, ik, ik probeer wat sneller te zijn. We zien hier Mozes die zijn schapen hoed, en vervolgens is er een progressie. Dus we zien Mozes, uh, hij ziet de branden, hij raakt nieuwsgierig, hij gaat dichterbij, God roept hem: Mozes, Mozes, en Mozes antwoordt: Hier ben ik. We zien hier een progressie, want God forceert de ontmoetingen niet. God is niet een God die de ontmoetingen forceert. Hij stelt zichzelf open voor jou. God stelt zichzelf open voor jou. Maar de kracht van de ontmoeting zit hem als jij ook jezelf openstelt voor God. Een relatie moet wederzijds werken. God is open voor ons allemaal... Maar de kracht van een ontmoeting, de kracht van een ontmoeting met God werkt alleen als jij ook open staat voor een ontmoeting met, met God. En God spreekt tot Mozes, God praat met Mozes en het is heel grappig. God begint met Mozes te praten hij zegt, Mozes... Uh, ik kan niet meer, ik heb de, de, deze Israëlieten, het is te lang dat ze verdrukt zijn, het is te lang dat ze slaven zijn, en het is te lang dat ze zo zijn, en ik ben gekomen, zegt God, ik ben nedergedaald om hun te helpen, om met hun te zijn, en al die dingen, en God begint te spreken, en Mozes is daar stil, en ik denk van Mozes, van, oh wauw, wauw, God gaat dit allemaal doen, God gaat dit allemaal doen, oh wauw, wauw, wauw, wauw, oh mooi, mooi, mooi, en toen zei God in vers 10, zegt God dan tegen hem, nu dan, ga, ik zend u, tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Dus deze wauw, de brandende strijk, de, de stem die er komt, en, en de heilige grond waar hij op is, en al die verhalen. Ik ben de God, de vaar, en al die moe, ik ga helpen, ik ga ze redden, ik ga ze eruit halen. Oh, wauw, wauw, wauw, en toen zei God, ik ga jou zenden. En die wauw veranderde in een wow, wow, wow. Die wauw, wauw, wauw veranderde in een wow. Oh, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Wie, je gaat mij gebruiken? In vers 11 zegt de Bijbel ons, maar Mozes zeide tot God. Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Hoeveel van ons... Vind je het allemaal best als de ander het doet? Maar als het om ons gaat, denken van nee, ik kan het niet. Hoeveel van ons raken vervuld van dromen en, en, en, en motivatie? Van ja, we gaan zoeten meer en dit en ja, we gaan mensen en we gaan en, en ja, ja, ja, maar ik niet. Mozes zeide tot God, wie ben ik? Wie, wie, wie ben ik? Voor Mozes was het allemaal best. De ontmoeting was geweldig, de, de spektakel was geweldig, de emotionele ervaring was geweldig. Weet je, als je in de kerk bent en je krijgt die ervaring, je begint te heilen. Het is allemaal geweldig, oh wauw, geweldig. Vandaag heb ik God ervaren, ik had een ontmoeting met God, geweldig. En hij vond alles van de ontmoeting geweldig, maar niet de opdracht. Want elke ontmoeting komt... Met, oh, het is geweldig vandaag. Elke ontmoeting komt met een opdracht. Elke ontmoeting komt met een verantwoordelijkheid. De oom van Peter, van Peter in Spiderman zegt het volgende. <laughs> ik ga hem quoten vandaag. Ja, ik ga hem quoten. Geen probleem. Hij zegt, with great power comes great responsibility. Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid. Dat is... Um, Spider-Man. Oké. Okay. <laughs> met een ontmoeting met God... komt er altijd verantwoordelijkheid. Met een ontmoeting met God... komt er altijd opdracht. De ontmoetingen van God... zijn niet ontmoetingen om te chillen. Ontmoetingen met God... zijn niet ontmoetingen om, te, om in een extase te raken. En zeggen: oh, ik voel mij zo... wauw, ik ben zo... en dan... Ik, en dat gaat allemaal om ik, oh wow wow wauw, ik, ik voel me zo goed. Elke ontmoeting met God komt met een opdracht. God had gezien dat de Israëlieten al heel lang verdrukt waren, dus hij brengt een ontmoeting met een opdracht. En God ziet dat de wereld verdrukt wordt vandaag de dag. Dus elke ontmoeting dat jij hebt met God, moet je weten dat het niet een ontmoeting is om te chillen of om te observeren. Het is een ontmoeting voor een opdracht. Volg jullie mij? God vult jou niet om stil te staan. Wie vult een auto vol met benzine dat heel duur is? Je vult de auto en je laat gewoon staan. Dat is toch niet logisch? Elke ontmoeting met God komt met een opdracht. Er, is te veel, er was te veel verdrukking bij de Israëlieten voor Mozes om te chillen. Er is vandaag de dag te veel verdrukking om te chillen. Er is te veel haat om te chillen. Er is te veel... Zonde om te chillen. Er zijn te veel verloren zielen om te chillen. Er is te veel honger om te chillen. Er is te veel misbruik om te chillen. Er is te veel scheiding om te chillen. Er is te veel onrechtvaardigheid om te chillen. Er zijn te veel slaven om te chillen. Er is te veel armoede om te chillen. Er zijn te veel weeskinderen om te chillen. Er is te veel dood om te chillen. Er is te veel ziekte om te chillen. Er is te veel verslaving om te chillen. Er is te veel discriminatie om te chillen. Er zijn te veel weduwers om te chillen. Er zijn te veel gevangenen om te chillen. Er is te veel pijn om te chillen. Er is te veel kwaad om te chillen. Er is te veel oorlog om te chillen. Er zijn te veel asielzoekers om te chillen. Er is te veel prostitutie om te chillen. Er zijn te veel daklozen om te chillen. Er is te veel verdrukking, zegt God. Om te chillen. De ontmoetingen met God... zijn niet voor jezelf. Oh, man. De ontmoetingen van God... met God... zijn om anderen te redden, anderen te helpen. Er is te veel bezig. Er is te veel aan de hand... Om alleen te huilen zondagen en kippenvel te krijgen. En naar huis te gaan en, en, en niks te betekenen. Er is te veel. God zei tegen Mozes, ze zijn zo lang verdrukt. Ze zijn al zo lang slaven. En ik heb iemand nodig. En Mozes vond het allemaal best. Maar niet ik, wie ben ik? Mozes vond zichzelf niet geschikt. Zo erg zelfs, dat nadat God zoveel had gesproken en hem wonderen heeft laten zien. Dat hij zegt in hoofdstuk 4, in hoofdstuk 4 vers 10, zegt hij, staat er... Toen zeide Mozes tot de heren, och heren, ik ben geen man van het woord. Nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt. Want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Vele mensen denken dat hij misschien stotterde. Anderen denken dat hij te lang uit Egypte was... om nog goed Egyptisch te praten in het paleis. En vers 13 zegt hij, zegt hij weer... maar hij zei, och heren, zend toch iemand anders. Zend toch iemand anders. Zend toch iemand anders. Toch iemand anders. Mozes vond zichzelf niet geschikt... Voor de opdracht. Maar hij vond de ontmoeting wel geweldig. Ontmoetingen. Komen altijd. Met opdracht. En als we een bovennatuurlijke ontmoeting. Hebben met God. Moet je weten. Dat de bovennatuurlijke ontmoeting. Niet is gekomen. Zodat je een extase hebt. Zodat je relaxed blijft. Want er is. Te veel om te chillen. En we zien in dit verhaal steeds dat God iets zegt, maar Mozes zegt ook iets. God zegt iets, maar Mozes zegt ook iets. God zegt iets, Mozes zegt ook iets. God zegt, je kunt het. Hij zegt, ik kan het niet. God zegt, jij bent het. Hij zegt, ik ben het niet. God zegt, jij kunt het doen. Hij zegt, ik kan het niet doen. Kan het zo zijn dat God al zoveel heeft uitgesproken over jouw leven... Maar dat jij steeds antwoordt, maar nee, niet ikke, misschien iemand anders. Niet ikke. Kan het zo zijn dat je God ziet werken en je denkt van nee, God werkt bij hun. Maar niet bij mij. Kan, je, kan het zo zijn dat je denkt van nee, God is een God dat, men, dat, dat, dat helpt, maar hij helpt wel en hij doet wel. Maar bij hun, niet bij mij. Kan het zijn... Dat jij de antwoord bent van een andermans gebed. Want het gebed van de Israëlieten waren, God, haal ons hier vandaan. Het is te veel slavernij, te veel dingen, te veel dingen. Kan het zijn dat jij de antwoord bent van iemand anders gebed? Kan het zo zijn dat wij 21 dagen vasten en bidden voor God om dingen te doen? En we wachten misschien op God en we wachten op iemand anders. Maar kan het zo zijn dat wij soms de antwoord zijn op onze eigen gebeden? Maar we lopen vast en Mozes was vast. Deze meneer die hebreeuws Egyptisch was, moordenaar, zware tong. Al deze dingen had hij in zich gezegd. En hij dacht van God, ik, ik, ik, ik ben ongeschikt. Ken je die, die reclame van uh, een leger volgens mij? Geschikt, ongeschikt. En God zegt, Mozes geschikt. En Mozes gumt en hij zegt nee, ik ben ongeschikt. God zegt, Mozes, hij brumpt het weer, hij zegt, geschikt. En Mozes zegt, nee, maar God, ik, <lacht> ongeschikt. God zegt, Mozes, geschikt. En hij zegt, nee, nee, ongeschikt. Hoe kijk jij vandaag naar jezelf? En we gaan afsluiten. Hoe kijk jij vandaag naar jezelf? En naar hoe God jou wilt gebruiken. Ben jij degene die zegt van, God, als u het zegt, dan ga ik en dan geloof ik het. Of ben je degene die zegt, van laat me een debat houden met God. Ik weet beter dan hem. Ongeschikt. God zegt, nee, je doet het. nee, nee ik weet beter dan God. Ik ben ongeschikt, ik kan het niet. Maar God zegt, ik wil jou. En zegt, ik weet beter dan God. Ongeschikt. Dat is trots. Dat is onzin. Dat is... En wij moeten werken aan ons zelfvertrouwen. Willen wij grote dingen bereiken voor God. Want velen van ons worden beperkt door gebrek aan zelfvertrouwen... om grote dingen te bereiken... Met God. Want God wil werken, God wil doen, God wil bevrijden. Maar jij zegt ik niet. Een bovennatuurlijke ontmoeting met God. Is een ontmoeting dat altijd komt met een opdracht. En is een ontmoeting waarbij jij klaar moet staan. Om te zeggen, Heer, hier ben ik, zend mij. Heer, dat was hoe Jezaja had geantwoord in Jezaja 6. Of 8, 6 of 8, 1 van 2. Jezaja zei, hier ben ik hier, zend mij. Mozes zei, maar God, ik kan, het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Toen zei God, weet je wat? Ik zie dan Aaron, was zijn broer. Aaron, en die gaat dan voor jou spreken. Want God wilde hem toch gebruiken. Ook al wilde hij, ook al dacht van, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. God zag de potentie in hem voordat hij het ooit had gedacht. God ziet de potentie in jou. Ook al zie jij zelf de potentie niet. En Mozes ging naar de Farao met Aaron en de Bijbel zegt en ze spraken tot de Farao. En de meeste mensen denken Mozes sprak tot Aaron en Aaron sprak tot Farao. Mozes sprak tot Aaron en dat het zo een driehoek was dat dat steeds gebeurde. Maar we zien daarna in hoofdstuk 8 dat Mozes zelf tot de Farao had gesproken. En dat wat hij dacht dat hij nooit kon, wat God wist dat hij altijd al kon, kon hij. En jij kan het. Je moet niet denken, oh mijn theologie is te weinig. Want dat dacht Mozes. Mozes, Mozes zei, God wie moet ik zeggen dat je bent? Wat is je naam? Mijn theologie is niet goed. Wat is je naam? Wie, um, hoe, wie, wie ben je? God zegt, ik ben die ik ben. Oké, okay, verder. Nee, maar me, me, dit. En God zegt, nee, je gaat, en, maar ze gaan mij niet geloven, zei Mozes. Maar God zegt, ik ben met jou. Je Doe wonderen, ze zullen zien dat ik met jou ben. Hij zegt, uh, maar mijn tong, mijn tong is te zwaar, te zwaar. Ik, uh, ga, ik ga maar met Aaron dan. Er is geen smoes. <laughs> er is geen smoes dat je kan hebben bij God. Het is onmogelijk, het is onmogelijk. Het is onmogelijk, want als hij een ontmoeting met jou heeft gehad en hij jou heeft geroepen, dan moet je zeker weten dat hij, ook, dat hij ook weet dat er kracht en genoeg aan potentie en capaciteit is in jou om de strijd aan te gaan, om de roeping aan te gaan. Laten we even opstaan. Ik hoop dat we veel hebben geleerd vandaag. Het was een woord dat de hele week met mij aan het praten was. God roept een ieder van ons. En als je hier bent, dan ben je al geroepen. We denken vaak, de roeping moet een, een, een brandstrijk zijn dat brandt. Dat, als, nee, dat, dat is niet altijd zo. God roept op verschillende manieren. God praat in de gewone dingen. Mozes was gewoon bezig. Gewoon de, de, de kudde van zijn, van zijn schoonvader Jethro aan het... Hoe En God roept hem. En God roept jou vandaag op een gewone zondag. Een, voor Nederland is het een gewone zondag, omdat het altijd regent hier. Altijd, altijd. Altijd regent het hier helaas. Maar het is dus een gewone zondag. Het is een gewone tijd dat wij hier samen zijn. En God roept. En God wil een bovennatuurlijke ontmoeting met jou hebben. Niet voor jezelf. Niet voor een extase. Niet voor de, oh, ik ben zo goed, ik voel me zo goed. Maar om jou te laden voor het denken voor je opdracht. Dat jij denkt dat je niet kunt en God zegt, je kan het. Maar ik kan het niet, maar God zegt, je kan het. Je kan het. En Mozes was een van de eerste revolutionaire leiders die er was in de geschiedenis. Hij had het volk van Israël uiteindelijk, met God natuurlijk... Had hij ze allemaal uit Egypte gehaald. Ze schatten rond de 1 miljoen mensen. Dat hij uit Egypte heeft gehaald. Met God. En hij heeft ze geleid. En hij heeft grote wonderen gedaan. En hij heeft grote dingen gedaan. Door God. En alles wat hij nodig had. Was er al. Alles wat hij nodig had was er al. Wat had hij gebruikt voor wonderen? Zijn handen en zijn staf. Dat was er al, dat had hij al bij zich. Wat moest hij zeggen? Hij moest gewoon spreken met zijn tong. En God zou de woorden zetten in hem. Het was er allemaal al. Oh, het was niet iets extra dat hij moest. Hij moest niet extra dingen hebben. Extra. Nee, ik moet, misschien moet ik nog uh, een jaartje extra dit doen. Of misschien moet ik nog over zes maanden. Misschien ben ik er klaar voor. Misschien moet ik trouwen. Misschien moet ik dit doen. Misschien moet ik dit, doen, moet ik dit zijn. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Alles wat God heeft voor jou is al in jou. Alleen jij moet het realiseren. En jij moet niet met God gaan debatteren. Want je, je wint niet van God. Geloof me, je wint echt niet van God. Of niet, Elise? Je wint echt niet van God. Je kan niet debatteren met God en denken van, ik ga winnen. Ik ben hem te slim af. Maar ik weet meer dan mij, dan God weet van mij. Nee. God weet. Ja, je bent onzeker. Ja, je denkt dat je niet kunt. Ja, je denkt dat het niet voor jou is. Maar God weet. Want hij... Degene die jou geschapen heeft, is degene die weet wat jij aan kunt. En je kan niet debatteren met je schepper. Want die weet waarvoor hij jou heeft gemaakt. Die gaat zeggen, nee, ik ben voor dit gemaakt. Hij zegt, nee, ik ben voor dit gemaakt. Maar nee, ik ben voor dit gemaakt. Maar nee, ik heb jou gemaakt. Jij bent voor dit geschapen. Jij bent voor zo'n tijd als dit De wereld, in verdrukking. de wereld is chaotisch. De wereld is, de wereld is chaotisch, mensen. Ik kan het niet. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het gaat gewoon van erger naar erger, erger, naar erger, naar erger, naar erger. Naar erger. En het gaat maar door. En maar door en maar door. En God heeft mensen nodig. Smoesjes zijn niet genoeg. Je smoesjes moet je vergeten. Je smoesjes, smoesjes moet je vergeten. Wat gaan we zingen?